In het noorden van Haiti is een bus ingereden op een groep mensen. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en 17 gewond geraakt. De chauffeur was op de vlucht na een ander ongeluk waarbij hij twee voetgangers had aangereden. Daarna vluchtte hij met zijn bus en reed hij in op een aantal straatorkesten die in een optocht door de stad gingen. Daarbij vielen de 34 doden. Een menigte probeerde de bus met de inzittenden in brand te steken. Het lukte de politie, de chauffeur en de passagiers te ontzetten. Het weer. Vannacht blijft het droog. Morgen is het opnieuw vrij zonnig. Het blijft droog. En de maxima ligt tussen de 10 en 15 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 En daar heb ik uh, een jaar of... Uh, ja, ik denk, ik denk vier, vier of vijf gewerkt. ja En ja. hoe lang heb je hier op de grettenbach gewerkt? Op de Grettenbach heb ik... Nou, als ik het goed heb, twaalf jaar gewerkt. Oh, kijk aan. Ja, ja ik ben begonnen in uh, 2000. En, en ja, in 2012... Uh, dat was dus uh, het, het laatste seizoen, het laatste schooljaar mm. voor mij. Omdat ik... Uh,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 Er gibt dir leben und wenn er gibt gibt er viel komm folge jesus in den zeit aufs neue Effective